We beginnen het tweede gedeelte van de les. Het uh, is al... Uh, in deze dagen is het vier jaar geleden dat wij waren begonnen aan onze studie. We zitten hier al vier jaar. In, de, in dit lokaal, in deze lokaal. Maar nu voor het eerst iets kwam bij mij op. Ik weet niet waarom, ik kan het niet uh, door logica... Ja, door de logica kan ik het niet verklaren wat ik wil aan jullie vertellen dat wie dat kan dat is, ik bemoei me niet met het geestelijke werk van mijn studenten maar wie hoort wat ik zeg en dat zeg ik naar jullie dat nu en niet wanneer jij toen jij hier voor het eerst binnenkwam en om gewoon vanaf dit moment stoppen met elke, met een elke vorm van drinken van alcohol. Dus ook oh, geen biertjes, geen wijntjes, absoluut niet. Maar als het zo bij, voor jou moeilijk is, dan moet je zelf weten wat je daarmee doet. Maar niet denken dat het moeilijk is, of, moet ik, of word ik dan onthouder... Heeft niets met onthouding te maken heeft. Wat heeft te maken met je leven? Dat jij zal na een tijdje zien hoe verander jij je helemaal samen met jouw studie en niet drinken, geen druppel daarvan, hoe je jouw leven zal heel ander kleur geven. Leven, of lever. leven. <laughs> ook leven, ook leven. Jouw leven ook zal ook blij daarom zijn. hebt dus, dus gewoon zeggen tegen jezelf, mijn leraar heeft gezegd nee, dat ik, mijn leraar heeft mij gezegd om niet te drinken. Nou, dat is voor makkelijker, weet, want als een mens zelf, zelf uh, neemt voornemen, straks met het oude nieuwe bijvoorbeeld, ja, neemt een voornemen om niet te drinken volgend jaar. Nou, de mens is, zegt zo, dat, daarna komt een feestje, de mens zegt daarna, niet de mens, maar de slechte neiging in de mens, ja. Die zegt dan de mens van, oké, okay, ik, ik heb wel dit besluit genomen en ik kan het ook opheffen. Ja, ik ben de baas. En in dit geval, zegt dan, misschien helpt het jou dan zeggen, mijn leraar heeft mij gezegd en ik probeer het na te leven. Ja. Gewoon, en geniet, ik wil niet meer daarover hebben, gewoon ik zeg, ik heb gezegd, maar het moet geen probleem voor jou zijn. Het moet gewoon, gewoon net, net, net of het niet bestaat. En als je nog daarbij nog, maar dat is dan de volgende stap, misschien kan je ook het in één keer dat doen. Als je daarbij nog een sigaretje weggooit, Het mag wel liggen bij jou thuis, maar niet meer in je mond stoppen, een sigaretje niet in je mond stoppen, nou doe je dan helemaal oké. Okay. Okay? Dan zal je zien. Maar voor de rest ga ik niet, niet daarover hebben en over nut niet daarvan, niets, maar probeer dat wel te doen. En neem, daar, neem daar lekker uh, dat iets in plaats daarvan of zo. So. Maar denk niet eraan. Denk niet dat jij onthouder bent of zo. So, of dat jij moet leiden daaronder. Gewoon van een dag op een ander. Zoals vandaag. Ja, dan betekent ook niet, in, niet met oude en iets. Ja, en champagne te nemen, et cetera. Gewoon niet. Gewoon, nee, bestaat niet. So. Ik neem lekker, uh, je kan lekker cedar, cedar, ja, apple cider nemen. Het is net zoals champagne... Het kost een paar euro per fles. Oké. Okay. Maar dat was eventjes. So, het kwam bij mij nu na vier jaar dat ik het naar nou, jullie moest vertellen. Dat wie wil, die luistert, die hoort. En niet alleen wil. Wie wil en kan. Dan die, die doet het erg goed als die volgt op dat. nee, dan is het ook niet erg. In ieder geval. Niet erg voor de economie. Uh. Um, we gaan verder. De rechterkolom. De regel 27 na de punt. Probeer volledig nieuw te concentreren. Ja, ik moet je zo zien wie, wat we leren in de Kabbalah eigenlijk. Er, er duurt een paar jaar voordat wij echt ervan doordrongen worden, maar wij leren absoluut niets wat ons lichaam betreft. Het is interessiert moet uiteindelijk absoluut niet interesseren de mens. Wat mijn emoties zijn, wat mijn lichaam zijn, wat mijn persoonlijke uh, voorkeuren zijn, wat mijn afkeer, afkeer van dit of dat zijn, It is niet, niet, niet het onderwerp van de Kabbalah. Ook niet het geestelijke werk wat wij, waar we zoveel so gesproken hebben en spreken, et cetera. Het is nodig allemaal. Maar het is voor, laten we zeggen, een, een, voor een geestelijke prenatale pre periode. Ja? prenatale periode. <coughs> geestelijke prenatale periode. Voor de geboorte van, de van het geestelijke lichaam in de mens. Daarom spreken we zoveel. So maar nu langzamerhand moet het alleen maar leren, alleen de leer, alleen de goddelijke familie, alleen de schvirot, alleen die emanaties van licht, hoe zit het met hen, dat is waarvoor de mens hier op aarde gezet werd om dat te doen. Alleen daarmee kunnen wij volmaaktheid bereiken. En welke neigingen ik heb en dat en wat ik, wat, welke karakter trekken, dat moet mij absoluut niet interesseren, als je wispelturig bent, blijf lekker wispelturig, want het is, ligt in, het in, in, in je vlees en niet in je, of in iets anders, maar niet in, jou, niet in, in jouw ziel, begrijp je? En als je dan traag bent, van zo, ja, vleesig, traag, blijf zo als je bent, dat is niet duidelijk. En als je, als je prikkelig bent, het is erg, dat is niet erg, absoluut niet. Heeft niets te maken, prikkeligheid heeft niets te maken met jouw, met jouw ziel. Da? Absoluut niets. Nee, nee, absoluut niets. Het enige, dus probeer gewoon, leren, wij leren alleen datgene wat leeft altijd. Uiteindelijk, dat is, dat is wat wij leren. De eeuwige. Het eeuwige in de mens. Dus iets wat als het ware bestaat als mijn lichaam zou helemaal niet geweest zijn. Eigenlijk. Wat wij leren is absoluut iets wat niet verbonden is met lichaam. Op geen enkele manier verbonden is met het lichaam. Maar, we kunnen het leren hier op aarde, alleen terwijl wij, terwijl wij dat leren in het lichaam. Eigenlijk, Het is een beetje net als een paradox. Dus, het is te leren alleen in het lichaam, hier op aarde, geen andere manier is. En aan de andere kant is het. wat we leren, is, bestaat zonder, absoluut zonder lichaam. <coughs> als we ontdaan worden van het lichaam, dan, daarom is het wat, als een mens ontdaan wordt van het lichaam, dan. we leren iets wat incor incorporeal, dat ja, wil zeggen, absoluut ont onstoffelijk is. Om de dood ook op te bestaan. Dus. Precies, dat is wat we leren. En daarom, alles wat we leren dan, wanneer het lichaam niet meer is, dat bestaat, naar kracht en alles bestaat. Dat is alleen, dat is de zee, dat de <laughs> is het voedsel wat we leren nu, voor onze ziel. Voor datgene wat bestaat, begrijp je dat? Wat we leren, nu wat we leren in de Kabbalah met jullie, dat is het enige voedsel het enige voedsel waardoor groeit en dat verlangt de ziel van de mens. En daarom alle andere dingen. Uh, we moeten eten, drinken, etc. Maar alcohol is iets wat, wat ik zou zeggen, jullie zeggen dat, dat om niet te doen. 27, de rechterkolom na de punt. We 28, ik remi, de kaimale. de hainu, harra 29. 29, kabel man, ule horide, Heet het aan mijnaïm. Ulahaalot. Dertig lahem. Yitwan. Eile. Shehen. Achab. Sheimahem. Nim Shachot. Eénentwintig. Gar de orot. Dus, nu zegt hij, vertelt je ons wat het woord na door het. Door de werking van die miftega. Duidelijk. Dus door, door de verandering. Net zoals bij Jirsut hebben we gezien. Herinner je nog bij Jirsut? Hebben we gezien. Ook hier bij de Jirsut. Kijk in de, te, de tekening links. Ook Jirsut hebben ze. Ik heb zei Die twee magnetjes heb ik in groen opgezet. Om te laten zien dat het die ateret is. En niet helemaal goed. Dat nu via de Jirsut. Kijk. Uh, Jesus heeft dan in de katnoot, daar, in de katnoot, heeft hij dan Ateret Jezus, maar goed, in de vorm ja, ja, van Ateret Jezus, van de miftige, heeft hij in het hoofd. Dus kijk er en daar staat miftige, groene, zo groen, zo'n groen magnetje zitten. En ook wanneer dat in de grote toestand, in de grote toestand, die Malchut, of die, sorry, atheret is zo, so, die miftige is, die dalt ook naar haar eiche plaats, oftewel, trekt op haar haar, de, haar kilim binnen zeeren binnen Malchut. En dan verkreeg ze gadloed. ja, licht haja, etc. en dan kan ze dat licht haja weer, uh, dat is dan de linkerlijn, en dan kan ze dat op een of andere manier, via de middellijn, weer dat naar beneden door doorsluizen naar andere traptreden. Dat is wat hij ons nu ook vertelt, nu het gevolg van, uh, van het werken met de miefdag. Met die atheritie sot. We azen en dan, 28. Ik remie, de keimadees Wordt het genoemd mi, de Kaimele zoals we hebben dat geleerd met de eerste, so, daarin je nog. Mi die waar de vraagstelling mogelijk is. Duidelijk. Alleen in de, kijk, in de, in de, ah, iemand niet. Oké, okay, daar is ook die, die dal die, hoe zeg je dat, dal die mal goed, van naar de, naar haar eigen plek. En dan gaat die dan licht van de Aterretje, so zo schijnen aan de. Ishsood die bekleedt dan op dat moment, die bekleedt Abouhima. En via de Ishsood en Hirsut is dan die woord tot mi, de Kaimele Shila, mi, rinnin really nog de naam mi, die waar de vraagstelling mogelijk is. Ja, de vraagstelling betekent dat het man kan komen nu naar, naar hoger, naar boven, en dan de, de man, opvangen van de man, is mogelijk. Dat is dan he uh, we hebben uh, dat he geleerd over de dus as we as en dan 28. Ik remi heet het mi. De kaimalachilla heet uh, het mi, de kaimalachilla die het uh, niveau heet mi, de kaimalachilla die waar de vraagstelling mogelijk uh, is zoals we dat vroeger zo. De heino, dat wil zeggen, Haraui 29, Lekabelman, dat wil zeggen, geschikt is om man te ontvangen. En man ontvang je van de lager, ja, van zeer Maar goed, en zij ontvangen man weer op hun buurt van de zielen. Ulehoride heeta amenai. En als gevolg van het ontvangen van de man. Wat gaat het gebeuren dan? Olegoriet heet het, amen, en om af te doen dalen, de onderste letter heen van de ogen. Ja, duidelijk of niet? Wanneer, wordt, wanneer gaat het, wanneer gaat dat die miftige um, dalen, wanneer gaat die miftige naar haar eigen plaats? Als gevolg van de man, ja of niet? Iedereen ziet het. Kijk, wanneer de man van beneden verzoek komt, gebed van beneden, die komt nu naar, van de, van de zielen, die komt naar de pin, naar de nukwa. En de nukwa brengt het naar de zeeranpien. En samen, nu gaan ze die man brengen naar de jirsut, ja. Jirsut gaat weer de man doorgeven naar de volgende schakel, naar de abuim. Abuim weer naar arighanpien, et cetera, et cetera, en zo, tot de tot het licht Eenshof. Zo so gaat het tot Eenshof. En dan van Eenshof komt het licht mad, antwoord. Fully. En dat komt dan verder via de Abbesag, via de Parzuf, Chokma in Bina van de Adam Kadmon en die komt dan naar die uiteindelijk tot die plek van de Hirsut, wat we waar dus de, de gaat stad in de, onder de, onder de Chokma. ja of niet? En die poest haar weer naar haar eigen plaats. En dan wordt verkregen daarmee gadlood. In dat. In dat, dat uh, licht. de En dat wordt verder doorgegeven. Naar. Via, naar de zeer naar de en ook, En verder naar de ziel van de mens. Die dat opgeroepen had. En ook. Een stukje daarvan. Als het ware ook. Aan de hele mensheid. Men ziet het niet, maar. Duidelijk, dat is wat. En dat is wat hij zegt ons. Uh, wat betekent dat dit? De vraagstelling mogelijk nieuw is, wordt. Dat wil zeggen, haraui le kabel maan. Dat dit geschikt is om maan te ontvangen. Van de lagere natuurlijk. Olehorid heet dat amin Dus wat is het gevolg daarvan? En om te doen afdalen dat letter H onderste letter H van de ogen. Onderhalot der lahem, it van eile en om op te laten doen naar hen die aanzicht zich aan dat aan de kettergogma, aan het aan de, de trap treden. de letters eile ja net als de letters eile. Daardoor de letters eile die kunnen opkomen naar die Traptreden, waar gewoon is, zit alleen maar kettergochma zijn. Ja, maar door de man, alle, alles komt op gang. Dus eigenlijk zie je dat altijd, alles komt op gang alleen door, door de mens. Zie je dat? Kijk hoe geweldig is dat. Alleen door de mens komt iets tot stand. Welke goden? Welke goden? Gode, Go welke diensten aan goden en allerlei. Kijk nou hoe, hoeveel duizenden jaren. Hoe men allerlei. En nog steeds allerlei. Goden. Hoe zeg je dat. Allerlei diensten heeft aan goden. Aan, uh, aan geesten. Aan krokodilen. Vergeten, aan je dat. Van alles. Aan graasjes. je dat. Aan canna, canna, canna, canna, canna, cannabis. Zo'n is ook een vorm van een verering. Allerlei vormen van uh, verering ver -e van, van ver is er. En nu nog steeds. Terwijl ter niets anders nodig is. Alleen de innerlijke beweging van de mens. Niemand vraagt ons. De mens is eigenlijk de baas. De mens alleen moet vragen. Van de mens komt die man. En verder er niets nodig is, dan alles is, dan ontvang je alles in jezelf. Niets komt van boven. Alleen alles in jezelf moet je alleen open openstellen in jezelf. Alles komt. Geen diensten. Goden hebben diensten niet nodig. Eigenlijk al die prachtige beelden, je kan kopen. Een beeld van Boeddha, je kan kopen natuurlijk. Ja, de winkels vol, begrijp je maar... Aan iemand, ik zeg niet dat hij per se over welke andere beelden dan ook, maar de mens van binnen moet die beweging maken, man opbrengen, als je die man opbrengt, alles komt dan, de hele, hey, alles komt daar in de beweging, ja, alles komt van boven, en je gaat alles dan veredelen, ijdel maken, dan dus wordt het meer kracht, rijk, et cetera. Ook andere werelden, alles. Want alles moet doorlopen via dat hele systeem van de wereld. En elke schakel ontvangt dan naar zijn eigen kracht, wat jij hebt opgeroepen. Eigenlijk. Dat is geweldig. Want alleen dat weten dat. Hoe, hoe de mens, wat aan de mens gegeven is. Het is grandieus. Dus, uh, de dertig hemma gaat dus, dan is het mogelijk ook nu om die eile op te trekken, ja, welke eile, de kilim, binazirampin, en maar goed, ja, dat, dat zijn agap ozen, gotempe, dus in het hoofd, omdat het vanuit het hoofd komt, kwam naar beneden, en nu komt het terug, de ozen, gotempe, de oor, het oor, de neus, en de pe, en de mond, ze komen keren terug, waarom, dat zijn, de namen van de, Sferot in het hoofd. She Imahem Nim Shachot, 31, Garde Rot, dat samen met die Achab, samen met die Binaze Rampine worden aangetrokken, gar van de lichten. That, iedereen ziet het? Dus als wij, nog, iedereen ziet het nog een keer, dat als wij alleen maar hebben in dit systeem, in de in trap treden, we alleen maar te kelim keter en als we alleen kilim ketteren, hochma hebben we alleen maar lichten. Welke? Nee, verschen Ja. En nu, <coughs> stel dat we nu bina erbij krijgen. Welke licht dan zal de de kli bina als we nu de kli bina nu erbij krijgen. Welke licht komt dan wel uh, met, het, met, de, met de komst van de kli bina nu in de persoon? shama. kijk okay, nou, dat betekent de drie lichten van de gaar. Van de van GAR betekent drie eerste. Gaar van lichten. En als wij dan nog een pin erbij trekken naar boven. Dus we kunnen dat ook nieuw gebruiken. Dan komt er licht. Ga ja, ja precies. En dan als we nog de mal goed daarbij doen. Of wat er het is. Dan komt het licht hier. Daar. Dat is belangrijk om dat te doen. De 31 na de punt машеньке аммитерм шега гета таа итрашим 33 дэртах баришима де а де де ивар де бетет сеге де алев бетреш оф ивар ивар лога ита шум митсиют Husot Sha'ar Hanun, 34, Sha'einun, niftah, baga, kana, wa'alkeen, miterem, de yitrashim, 55, bahai, niftaha, de ever, de ibar, einam, nikra, mi, ki, lo, zesentertig, kaimale shila, Kijk nou, elk woord die ons verduidelijkt en helderheid brengt. Kijk nou. Maar ze één keer in tegenstelling tot miterem alvorens. Ze ha heiteta a. Toen is voordat de heitata a, dat onderste letter he, itrasim berishima de ever, wordt ingekeerd door de inkerving 32 van de uh, Ewaar, van het orgaan. Dus van de ateretjes Lo, Yesod. Dek. Loha et let op. Daar was geen, absoluut geen mogelijkheid, geen realiteit. 33, Lam om omkar, Gimil Harishanot, van de lichten, om die lichten aan te trekken. Ja, om de lichten van de gar, om de lichten van de Shamaha ga je aan te trekken. Dus als er uh, malgoed staat onder de, onder de Chogma, ja of niet, onder de gogma en dat is echte malgoed, klaar, dan is het alleen maar, wat, wat heeft dan in Abavuyim, alleen ketter Chogma ja, van kilim, en nefes van lichten. En niets meer. Waarom? Dat de let, die, die, ja, die, die onderste die Malkhut die, die laat het licht niet äh, laat geen lichten kilim van binaseren binnen Mahud, en lichten gar laat ze niet door ki tata, ah, is, dat is wat hij zegt ki van ah, so, da, dat he ah, de, hey, de heet het de a zelf, de Malgoed goed zelf is het geheim van de vijftigste poort ja, zoals we hebben dat geleerd in de aboe wee je toch, vijftigste poort nou, daar komt, daar is geen uh, mogelijkheid om licht door te laten 34 welke vijftigste poort, kijk, is niet geopend in gar in de drie eerste lichten. Dus die gar kan niet binnenkomen. Kanal, zoals boven gezegd werd, weil kennen daarom, meterem de jitra 35 bahai baha'im, de, eh, de ivar, en, weil kennen daarom, meterem, voordat het, in it, jitra schien het wordt ingekerft 35 Baha'i Miftega in met deze, met deze miftige, met deze sleutel van de ever, ever, van dat orgaan. Een naam krami wordt niet genoemd mi, het niveau wordt niet genoemd mi, kilo kai malashila, want dat is niet vatbaar voor vraag, ja of niet? Kijk, als het alleen maar, het alleen maar, ketteren en van de kilim zijn, ja, of zelfs in de dat die komt, de mag goed naar, naar, naar haar eigen plaats, maar de abouhima wil alleen maar chassadim. Dan is het niet, daar is geen vraagstelling mogelijk, dus het is niet mogelijk om daar hoogma van te ontvangen. Dus, dus wat iedereen begrijpt het? Dus, als ik bijvoorbeeld, als ik als iemand doet, man doet opstegen, omhoog, dan wat gaat het? Komt alles in werking, op welke manier? Dan wordt de Chogma ontvangen, ja of niet? Dus via van boven, gaat allemaal naar boven, Chogma wordt ontvangen. Dus er is een beweging, er is een beweging. Malchut, dan die aterat, zo, die gaat naar beneden, Etc. Cetera, et cetera, Maar als de malchut staat, dan uh, op haar eigen plaats, dan is het geen mogelijkheid is om daar man te ontvangen abouhima zelf ontvangen geen man van de lager dus als wij zeggen dat wij man brengen ook naar de, naar de abouhima dan natuurlijk is het zo maar dan bedoelen wij dat wij doen dat via de jirsut, via dat maar eh, eh, niet direct bij abouhima, dus abouhima doen eigenlijk niets, die geven alleen ons door de gochma de alleen aan de jirsut maar zij ze zelf zijn alleen maar chassadim en zijn alleen natuurlijk ook chassadim zei fernanderdacht amro kad hay, eivar war het rashim achten derdacht bamilat bara baed sheheid Shabamilad, Bara, Kibla, 39, 49, 49, sorry. Harishima, de Eivar, Shehi, Abiftaga, punt. Zo so, langzaam zullen we wel uitkomen. Hier kunnen we niet sneller, want elk woord moet komen van boven Dan moeten we aantrekken zeer geduldig en zeer uh, aardig zijn van binnen ook uh, ons leeg maken en tegelijkertijd verlangen naar om dat te smaken 37 we amro, en dat is wat hij zegt. De zoger. Kad hai ei wanneer dat woord ei waar, bet resh, oftewel miftega, zoals we hebben dat geleerd. Yet Rashim wordt ingebed, of 38, Bamilat bara, in het woord bara. Ja, bara. Ba'et she heitata a in de tijd, wanneer heitata a gaat ons uitleggen. In de the tijd, wanneer de onderste letter he that word, is, bara, dat in het woord bara is. Dus de echte waren mal goed. Kibla dat Harishimade e und fin de in inkerving. Van de eivar. Dus, Shehi miftige, dat, dat is een miftige. Dus, dat in plaats van de, uh, van de, heet dat a -a werkt, de miftige. de Ateret Yesod. Want dan is het, uh, dan gaat het werken. Punt 39. Na de punt. Kedin Rashim, en dan gaat hij verder. Wanneer dat? Tun et sowas, tun of vanier, kedin, rashim, ferdah stim a, ila arishimo achra lishma, lishmei, de linker kolom, de eerste reichel, Velikrei, vedeikare, sorry, veda ihumi, hinei, az рашим аба уима твей это мифтаха ва хай та аш бени квей эйнаим шелагем 36 е рыуя лаи кара ми ди кайма лашила фир куле гамших de rechterkolom, de regel 39, na de punt. Dus hij vertelde ons, uh, hij gaat nu verbinden, eigenlijk hier moest het, het geen punt staan, maar een komma. eigenlijk. Uh, kadie, kadien, dus wanneer het allemaal plaatsvond, toen het allemaal plaatsvond, dus in plaats van de heetata, ah, is het als het ware die wer, werkzaam is nu. Werkt nu de Miftecha, de Ateret Yesod, Kedin, ah, a dan, Kedin is dan, Rashim Satima a dan, kerft de Abu Yima, of the de well, Satima ila, de <coughs> hoge verborgene, dat is de Abu kerft in, en andere, kerft en andere Shimo in. Lishme for Zainam Vili Kare and For the Zain Glory. Veda Ihumi and that is me. That was Zohar and you had your the He Hine Zihir Az Rashim Abhima Dan Abujima Kerft. In het amiftige, kerft de miftige in bij a. Dus die gaat in, in kerven, de miftige de sleutel, in de heetata in, in de, in de malgoed die, die welke malchut staat in de nikwe naim, in de opening van ogen van die aboim, Kijk. Dan Aboeima. Ook hetzelfde gaat met Abou Dus die gaat, die, die heet Tata'a, inkerven in als Ateret Yesot. Hoe hebben we dat geleerd? Nou, die Malgoet, die daalt naar haar eigen plaats. En, en dan negen -sverod. Ja, negen van de Malgoet. Van deze Malgoet, die ontvangen nu. Iedereen hoort het? Die Malgoet, in de negen sferoot, ontvangen ze wel het licht, en dat is wat hij noemt, dat inkerven, dat de, de heet dat is de, de zwarte punt hier, malgoed, die wordt ingekerfd door de miftige, betekent dat in de negende sfera van die malchut daar, dus door het afdalen van die malchut door het licht, dat van boven komt, in de negende sfera daar wordt die miftige ingekerfd. Duidelijk, dus dat Ater <stutters> eret is zout, die gaat dat ontvangen, dat licht ontvangen. Dat is wat hij bedoelt aan nu met die abouim. Drie, zetig jaren ligt so erami, zodat die zodat di geschikt wordt om mi, om genoemd te worden, mi de kaimala shila. Dat is wat hele nu kliënt om de eigenschap in te kerven nu uh, op zodanig dat die kan genoemd worden mi de kaima dus mi, die, die voor een vraag, voor de vragen vatbaar is. Duidelijk, dan kan dat dan kan uh, daardoor kan uh, verbondenheid interactie mogelijk ja, eh, worden tussen de lagere en de hogere, duidelijk, dan door, daardoor dus die lagere kunnen man opbrengen, en dit man gaat dan op, eh, die miftige, die brengt die man omhoog, ja of niet, naar een andere traptrein, et cetera, en via die miftige komt ook dan die, het licht weer terug naar de veroorzaker, naar de lagere. Uh, vier oele hamshich de gar -kanaal. en wordt het ook geschikt. De, dat wordt dan daardoor wordt geschikt. Dat wordt geschikt om aan te trekken de mogin van gar, oftewel de lichten, ja lichten van neshamachai en ichida, zoals boven gezegd werd. Zie je dat wat allemaal mogelijk is door die in Precies dezelfde beweging. Natuurlijk, als wij dat maken, dan hebben wij dat ook op dezelfde manier kunnen bereiken. Kie ein hamochin five nimsachin. Ela rad berechima de haim mijftechen. Kijk naar nou wat je zegt. Want er ki ein hamochin nimsachin. Want positief ga het dus in een andere manier het vertalen. Want alleen de mochin Oftewel, die lichten van gaar worden alleen maar aangetrokken, alleen maar, barisjema, de alleen maar door de inkerving van die miftige. Duidelijk. Dus, kijk wat je zegt. Dus. Alleen door die, nog een keer, alleen door die inkerving van die miftige, oftewel de atheritie is zo, kan men wel lichten gaar aantrekken. Kijk, hier kan men gaar niet aantrekken. Normal. maar gar kan men wel aantrekken wanneer men die mal goed, ja, mal goed weer naar beneden doet dan hebben we dan volledige traptreden waarbij waar de gar mogelijk is je ziet dat dat is wat hij ons vertelt Zes. we zee schomer punt dubbele punt en dat is wat hij zoger zegt. waar eile en hij schiep deze. Huh? Zes. De regel zes, link de linker kolom, de regel zes, ja. heb je het ook? Ja. We zijn zo en dat is wat hij zoger zegt. En dan stukje uit de. Uh, en dat is wat de zoger zegt. Ubara eile. En hij schiep deze. Zie je dat? Die. Huh? Na de dubbele punt. Nee, voor de dubbele punt. Oh, sorry. Nee, nee, geeft niet. Ah, ik heb het niet goed misschien uh, gezegd. Dus, Ubara eile. En hij schiep. En nu gaan we naar de, naar de, naar, naar de dubbele punt verder. Dus, en, en Ubara eile. Kijk nou wat het is. En hij schiep deze. Dus deze geschapen zijn, wanneer nu? wat we wat, wat, wat leren we nu? Dat deze, oftewel zoon zijn geschapen, wanneer. Pas, ja, wanneer. I iedereen hoort het wat ik zeg? Kijk, de eerste drie woorden van de Torah, hoe, hoe klinken het? Klinken ze? Breshit, bara, ja? En dan de vers, en dan de vers ook zegt. Wat wij leren nu. Zegt: Mi, bara, eile. Zie dat? Mi, bara, that, eile. That, is ook een vers. Mi, bara, eile. Dus mi schiep eile. Iedereen hoort het? Dus mi, wat betekent mi? Juist die mi waar hij het over heeft. Dus die mi die vatbaar is. is Iersoet. Die vatbaar is voor de vraag. Die schiep ook eile. Dus. Door het feit. Door de eigenschap. Die Mi heeft. Waarbij. Bij de Iershut. Is geenmaal goed staat. Zoals het bij Abbawehima. Echt eenmaal goed. Uh, maar bij Iershut staat. Alleen dat er het is zo. En die maakt het. Alles mogelijk. Dat ook de Mogen. Uh, mogen de Gadloed komen. Die, die kan wel scheppen. Eile, waarom kan die Eile schepen, Ziran Pienenukva? Want Ziran we hebben Gogma nodig, eigenlijk. En Gogma, wat is Gogma? Dat is de gar van lichten, dat is de Neshama Chaya en Yichida van lichten. Eigenlijk. Daarom wie kan het alleen scheppen? De Yishud. Eigenlijk. Niet Abouima, en natuurlijk alles komt via de Abouima, maar Yishud, die kan het scheppen. Waarom? Yishud die kan die in zichzelf opnemen tekort, oftewel die man eh, in zichzelf, als het ware, en daar laten groeien, als het ware, en dan brengen, eh, laten geboren worden die zon. En dat is eilen, dat zijn die eilen. Duidelijk, kijk, moet je zo zien, op welke manier wordt man verwerkt, ja? Het ver, verzoek van de lagere ten aanzien van de hoekeren. Kijk, ja. Eerst komt een verzoek. En natuurlijk altijd een verzoek komt erg klein verzoekje eerst. Want men heeft geen kracht. Verzoek betekent verzoek om wat? Om groei. Eigenlijk. Men kan niet opnemen. Men, iedereen, altijd, men heeft alleen maar vijf wensen. Niet meer, ja. Vijf wensen. Keter, gochma, binase, ja bine, mahud. Dat is in onze kiezen. En dan als ik voel alleen maar een deel daarvan, dan heb ik tekort. Duidelijk. En hoe moet ik dan omgaan met mijn tekort? Geen andere manier is om je richten naar een hogere trap treden. Oké? Okay? Nou, dan doe ik dat door mantelen, door mij eerst. Als embryo te leggen in de buik van de volgende traptreden. Duidelijk. Dat is wat hier zoet, uh, zeer aan binnen ook wat in aanzien van de hier zoet. Ze leggen zichzelf als het ware in de buik van de uh, onderstel van de uh, hier zoet. Duidelijk. En dan gaan ze daar groeien, want ze gaan dan, als ik mij leg als, als embryo in de buik van de hogere dan eet ik net zoals wat mama doet. Ja, dat is in de buik. Mama eet en mama geeft mij alles. En ik ben daarmee tevreden. Uiteindelijk. Niet om altijd, niet om, niet om al mijn leven, al mijn 70 of 80 jaar te leven in de buik van de mama. Dat is ook niet de bedoeling. Maar eventjes, ik me stel op als embryo. Dat is altijd zo. Dan ga ik vragen op. Dat is ook gebeurd, dat is precies hetzelfde. Dan ga ik mij vragen als ze waarom hoog doen. Dan leg ik mij in een hogere. Dat is moet je de krachten opbrengen van binnen. Dat jij het durft. Dat jij het de moed, de moed opbrengt om dat te doen. Eindelijk. En dan ga ik dan in de hogere. Ga ik mij verbinden met de hogere. Dus ik kan klein mijzelf maken. Mijn, mijn wens ten aanzien van mijn verzoek. Ga ik mijn wens klein maken. En als je dat leert. Dan zeg je ja. Ik kan wel rekenen op het licht. Stap voor stap. Het komt vanzelf. Dus ik ga me dat zo altijd op die open manier, op het manier dat ja, je voelt tekort of snijdend gevoel voor wat dan ook. Dan doe je dat van binnen. dat Het is net als, ik had het wel eens gezegd, als het draaien van een telefo telefoonnummer. Ja, Het is ja, net als mobieltje. Draai je zo en, zo en dan kan je dat. Zo makkelijk, zo kan je ook van binnen, als je weet hoe, dan ga je dat op dat moment direct dat zo doen. Jezelf leggen je in een hogere als embryo. eigenlijk. Dus je gaat kijken van beneden omhoog met jouw krachten, vanuit, vanuit jouw jesot. Vanuit jouw zot jouw ga je niet trekken naar, van boven naar beneden. eigenlijk. Maar jij gaat hem van het zot omhoog dat te doen. En je voelt dan klein als het ware jezelf, natuurlijk, want dat is... Je gaat verminderen jouw wens om te ontvangen daarmee. En als je dat verdraagt, dan kom je dan opge opgelucht en uh, opge opgebeurd, yeah, uh, rijk van boven. Trek je dan weer terug naar jezelf. Maar dan gaat het via, dan via de middelste lijn krijgen, ga je weer terug naar beneden. Dat is wat de kwestie van man opbrengen. Duidelijk. maar man kunnen we alleen maar ons richten altijd naar, de, naar, naar een treden die wel <coughs> vatbaar is voor vraag. Duidelijk. wat betekent vatbaar voor vraag is? Vatbaar voor tekort. Ja? Kijk nou, wie, tot wie komt een kind vaak, vaker naartoe met zijn vraag en verlangen? Naar pa of naar de ma? Als beide zijn aanwezig. Naar de ma natuurlijk, of niet. En daarna met de ma gaat die meer samen naar de pa. Op die manier. Als het bij wijze van spreken. Maar eerst, eerst ga je naar de ma. Ja, naar de ma. Want de ma is dichter bij jou. Zij heeft jou voorgebracht. Zij is schuldig. Zij heeft jou in de wereld... In de wereld is... Schuld. Ja, zij heeft jou in... Ja, nee, maar zij heeft jou in de wereld Jij was, kijk, van welke, zij was het station, laatste station die jou in de wereld heeft gebracht. Dus jij komt naar haar. Jij hebt mij in de wereld gebracht, eigenlijk. Maar dat papa, pa, die was, in de, die was met een open zakenreis, et cetera, et cetera. Maar jij hebt mij in de wereld gebracht. Eigenlijk, onthoud dat even, even hoe dat werkt, ja? Op die manier werkt dat ma en, ja? Op, op die manier werkt dat de man, dat jij de man brengt in, ja, naar de hoger. Maar het is altijd mogelijk en dat is, kijk, dat is het belangrijkste, dat is het uh, eigenlijk een, een paradox, dat dat is altijd mogelijk is. En je hebt niemand nodig, je hoeft niet naar een sociale werker, je hoeft naar niemand daartoe op dat moment. Je moet alleen dat op te, op, opheffen, ja, omhoog brengen, jouw jesot, er het jesot laten omdraaien door jouw wil, wilskracht. Door jouw wilskracht, niet zo, niemand anders kan het voor jou doen. Techniek helpt niet. Alleen jouw wilskracht moet je dan omdraaien, dat jij laat jouw autoriteit omhoog. Op dat moment. Dus niet opkikken jezelf, niet dat, niet steeds dat omhoog laten. Met alle vertrouwen. Van binnen jezelf, dat niemand anders. Je hoeft naar niemand anders. Alleen jouw eigen krachten, maar binnen jouzelf. Maar jij zo doet omhoog dat van binnen. En dan en dan, uh, jij, dan gaat het gebeuren. Eigenlijk. En hoe meer jij dat doet, hoe meer die vertrouwen je hebt. Eigenlijk. En dat is alles. Dat het hele, hele gebed is. En heel is niets anders. Eigenlijk. Ik, doe, ik bijvoorbeeld doe niet meer iets anders. Misschien komt er wel een tijd dat ik het al wel doe. Ik doe geen andere dingen. Ik heb dus... Geen al dat gebedboek, het sidur, ja, ik zeg het eerlijk, ik voel niets ermee. ik bedoel, het is geweldig, het is 100% procent heilig, het is helemaal goed, maar voor mij, omdat ik leerzoger en al die andere dingen, dat, ik heb geen behoefte eraan. dus ik doe van binnen al, al die bewegingen doe ik dan zonder sidur te openen, te doen. ik heb het niet nodig, ik zeg niet, misschien kom ik nog naartoe. En bijvoorbeeld taliet dat mantel, gebedmantel, ik heb vergeten wanneer ik dat laatste deed, de keer deed. Want gewoon mantel, gebedmantel, om je, om je heen te gooien, helpt niet als je niet weet wat het, wat het is. Heerlijk. Maar ik doe het van binnen. Dus ik gooi mijn mantel ja, van binnen. Dus de handeling van mantel om, om mij heen te gooien, dat doe ik van binnen en ook die tvillen die leggen ja, dat al die verbinden dat allemaal die doosjes et cetera, ik weet hoe dat gaat en dat doe ik van binnen dus al die bewegingen van man, opbrengen, et cetera, dat is allemaal van binnen, ik zal een keertje daarover hebben wat betekent dat, en <coughs> dat is wat we leren ook zeer een pin ja, en dat op, op zijn voorhoofd, dat is, de, dat, is de, dat zijn de mogen die ze hier ontvangt van de aboehima. Dat is dat doosje wat op de hoofd van uh, een mens is die dan, een man die aantrekt het licht uh, via de aboehima. Maar dat komt wel. Dat is niet nodig. Als je weet hoe dat werkt, hoe dat functioneert, dat mechanisme, dan ben jij, als het ware, een autonoom geheel. Jij en de schepper. En niets meer. En niemand anders. En jij weet dan hoe jij kan uh, schikken jezelf ten aanzien van de hogere. Eindelijk. dat is geweldig, dan heb je een relatie, dan, dan heb je al een relatie. dat is iets wat, waar ik de hele wereld door had en kon ik kon het nergens vinden. Terwijl alles lag wel bij de, bij de hand. Alleen zelf van binnen moet je doen, moet je niet reizen, moet je binnen jezelf dat werk doen. En dan gaat het werken. Een pauze doen.